Intussen gaan we luisteren naar wat er gebeurt als men het vorige jaar wil overdoen. Vandaag vertelt Kitty Courbois, heer Bommel gaat het overdoen. Deel 1. Het jaar liep ten einde en de dagen waren kort en somber. Toen Tom Poes op een middag wat boodschap had gedaan... En uit de winkel van kruiden die grootgut naar buiten stapte, waren de lantaarns al aan. Ze wierpen een bleek en onrustig licht op de sneeuwvlokken, die door een koude wind in zijn gezicht geblazen werden. Bah, natte sneeuw, wat een narigheid. Huh. Het denkbeeld om nu naar zijn koud verlaten huisje te gaan, trok hem helemaal niet aan. Daarom besloot hij om een bezoek aan Bommelstein te brengen. Misschien heeft Joost het eten klaar. En in ieder geval brandt daar de haard. Heer Ollie houdt van gezelligheid. Oh. Zo gedacht, zo gedaan. Bij de oude toren sloeg hij rechtsaf om de weg over de heide te nemen. Uit de duisternis je hem enkele fladderende voorwerpen tegemoet. Kalenders? Iemand laat zijn kalenders wegwaaien. Verwaai jaren. Houd ze vast. Veen. Oh. Oh. Grijp te Grijp de jaren! Dat bracht Tom toe zijn actie. Want hij is een behulpzaam ventje. En het was hem duidelijk dat de grijze aard op de rukkund ernstig ontriefd was. Met grote snelheid draafde hij achter de kalenders aan. En nu eens rechts en weer links springend slaagde hij erin om er een paar te grijpen. De dingen waren vreemd zwaar, alsof ze niet van papier maar van steen gemaakt waren. Breng ze hier. Oh. Weet degene die de jaren vertoezelt. Oh, men moet zo'n oude man niet te hard vallen. Het is niet gemakkelijk om in dit weer bij de weg te zijn... en op zijn leeftijd met kalenders te leuren. Hé, hey, 1782, 2012, 1841. Dat is een rare verzameling. Wat zou dat betekenen? Geef hier! Huh? die zich verdiept in andere dagen dan vandaag. Geef hier. Nou zeg, dat is niet erg beleefd. Ik heb me uitgesloofd en ik krijg niet eens een dankje. Oh, dank. Dank is het loon der dwazen. Dank verdwijnt als een minuut in de eeuwigheid. Maar wat blijft is de last der jaren. Je hebt toch geen jaar verdoezeld, hè? Wat? Een jaar verdoezeld? Bedoel je dat ik een kalender heb achtergehouden? Ja, dat bedoel ik. Huh. Geef terug. Ik heb niets achtergehouden. Trouwens, waar zou ik zo'n groot ding moeten laten? En wat zou ik ermee moeten doen? Dat zeg je. Dat zeggen jullie altijd. Hmm? Maar als het erop aankomt, doen jullie niets, liever. Huh. Peuteren in verwijde jaren. Ja. Tom Poes haalde zijn schouders op en keerde zich om, want hij had er genoeg van. Hij verlangde naar de warme haard van Bommelstein. De grijze haard keek hem met stekende oogjes na, terwijl hij de zak met kalenders over de schouder wierp. Het gewicht der jaren is niet zwaar genoeg. Er moet er één weg zijn. Wee! Ach, om deze tijd van het jaar kan men zich beter niet afgeven met zwervers die met rare kalenders lopen. Het is heel wat prettiger om bij het haardvuur te zitten. Ah, de jonge heer, het doet me genoegen u te zien met uw goedvinden. Alles wel? Nou, ik hoop. Alleen een beetje koud. Het is guur weer en ik heb nogal achter kalenders aangedraafd. Zeer ontspannend, neem ik aan. Nou. Heer Olivier is binnen. Hij is ook doende met kalenders, maar hij draaft niet. Hij zit, hm? als ik me zo mag uitdrukken. Ach ja. Het kalenderwezen zit in het jaargetijde. Ah, dag jonge vriend. Kom je me eens bezoeken? Dat is aardig. In deze donkere dagen heeft men behoefte aan een goed gesprek. Wat jij? Ja, dat is zo. Ik zou... Oude jaar is bijna ten einde. Het wordt al begraven onder de nieuwe kalender. Ik heb juist iets vreemds meegemaakt met die dingen. Men stuurt ons nieuwe, maar als wij die aan de muur hangen, is het oude jaar dan daarmee afgedaan? Ik denk het wel. Maar moet u horen, ik kwam daarnet een grijze aard tegen, die met dus juist... Nee, jonge vriend, daarmee is het niet afgedaan. Het blijft voortleven in onze herinneringen, in onze ervaring. Luister nu even naar een ouder en wijzer iemand mm -hmm. en sta niet zo te draaien. Er is zo even iets gebeurd dat mij aan het denken heeft gezet. Er woei iets tegen mijn raam en toen ik naar buiten keek, zag ik dit. Dat, dat is precies het soort dat die grijs uit... Dat, dat is een eigenaardige kalender. Wat mij vooral trof was het jaartal. Niet het nieuwe, maar het afgelopen jaar staat erop. Een ongebruikte kalender van dit jaar. Dat deed mij denken aan de kansen die wij ongebruikt voorbij hebben laten gaan. Luister je? Of gaat dit je te diep? Nee. Ja. Ik wou zeggen dat dit het ding is... Ongebruikte kansen, zoals ik reeds zei. Een symbool van ons eigen leven, jonge vriend. Als ik het nog eens mocht overdoen... met de ervaring die ik nu heb... dan zou ik er iets beters van kunnen maken. Ja, als ik dit jaar nog eens terug zou kunnen krijgen... Ja. Degene die een jaar vertoezelt. Geef terug het jaar. Als hier ben ik niet gewend om door passanten toegeschreeuwd te worden. Geef dat jaar terug! Hij bedoelt die kalender. Niets daarvan, jonge vriend. Ongevraagde drukwerken worden niet teruggegeven. Ja. En dat getier van allerlei zwerversvolk rond het huis moet uit zijn. Wat denkt die bedelaar wel? Het is waar dat ze kalender maar aan het denken heeft gezet. Maar al die drukte om zo'n verlopen ding. Verlopen niet Een jaar is een punt In de spiraal van de tijd Wee degene Die een jaar verdoezelt Het kan het Overdoen Wee hem Wee hem Hoorde je dat toen Poes? Ja. Wat zou die bedoelen? Die kalender Dat ding noemt hij een jaar Nu het is een oud jaar Vorig jaar om precies te zijn Heb ik dat verdoezeld jonge vriend? Ja. Ja. Als je een jaar vasthoudt, wil je het overdoen? Wee, onheil voor wie het overdoen! Overdoen? Is dat zo erg? Het is nooit te laat om zijn fouten te herstellen, wat jij? Wat een onzin van zo'n bejaagd iemand om op het dak weer te gaan roepen. Ja, misschien is het beter om dat ding terug te geven. Als het waar is van dat overdoen... Dan zou dat erg leuk zijn. Ja. Hier heb ik bijvoorbeeld maandag 11 maart. Die avond zal ik niet licht vergeten. Om acht uur kwam ik uit de kleine club... en toen botste ik per ongeluk tegen Bul Super op. en Die zei toen heel grove dingen tegen mij... zodat ik sprakeloos toeluisterde. Hm. Van woede, begrijp je wel. Ja. Een poosje later schoot me een juiste kernachtige opmerking te binnen. Maar toen was het al te laat. Als ik dat moment nog eens kon overdoen... Ha, nu zal ik wel weten hoe ik super op zijn plaats kon zetten. Ik zal hem de waarheid vertellen, dat verzeker ik je. Excuseer, Olivier. Een bakje troost zal wel smaken met dit weer. Als ik me zo mag uitdrukken. W wacht even, ik vraag me af hoe dit ding werkt. Hoe kan zo'n kalender het laten overdoen? Als u begrijpt wat ik bedoel. Maandag 11 maart. Het was toen even laat als nu. Heer Olly? Heer Olivier! Um. Ik, ik, ik weet niet wat heer Olivier bezielt. Maar. Het is heel betreurenswaardig als u mij toestaat. Dit gebeuren gaat mij boven het verstand. Oh. Waar is hij naartoe, met uw welnemen? Heer Olly je ziet, is iets gaan overdoen. Super heeft hem op maandag 11 maart om deze tijd uitgescholden... en hij is teruggegaan naar dat ogenblik. Kan ik verse koffie inschenken of zal ik even wachten? Heer Olivier! Uw jas gescheurd? Uw gelaat ontsiert door een blauw oog. Hebt u werkelijk een bespreking met Super gehad? Als ik me zo mag uitdrukken? Ja. En, en, en hebt u hem de waarheid verteld... Ik heb hem ferm op zijn plaats gezet. Nu, daar keek hij van op. Maar Super is geen heer... toen hij het laatste woord niet had. toen sloeg hij door met uw goedvinden. Heel betreurenswaardig. Ik zal verse koffie halen... om de zinnen te verzetten. Overdoen is nutteloos. Gedane zaken nemen geen keer. En... Hé, hey, kijk. De bladzijde van 11 maart op de kalender is zwart geworden. Ik had wijzer moeten wezen... Als heren zijnde moet men geen kwaad met kwaad vergelden. En eigenlijk is die hele super met de min, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben blij dat u ermee ophaat. Hm. Geeft u die kalender terug? Go hoe kom je daarbij? Natuurlijk niet. Wel. Ik ga nu proberen om een fout ongedaan te maken. Oei. Een fout die me al lang dwars gezeten heeft. Je weet wel, die aanrijding met de Dalversse bocht. Hm? Wanneer was dat ook weer? Wacht, uh, het heeft in de krant gestaan en de oude kranten liggen in de schuur. Volg me, jonge vriend. We gaan de datum opzoeken. Dubbele last dragen. Huff, onzin. Geef dat jaar terug. Wat ben ongedaan maakt is weg. Hoe kan het dan dubbel zijn? Uh, bedoelt u dit? Ernstig ongeluk door te grote snelheid? Lees het eens voor... Doordat de auto van de heer OBB te R met te grote snelheid de Dalverse bocht omkwam, ja. kon de bestuurder het al daar geplaatste fruitstalletje ja. niet meer ontwijken. Ja? Ja. Er vond een hevige aanrijding plaats die de nering van de fruitkoopman K te gronden richtte. Ja, de auto werd beschadigd, doch de heer OBB kwam met de schrik vrij. Ach ja, ik kwam met de schrik vrij. Maar ik heb er altijd spijt van gehad. En ik heb altijd gewenst dat ik het ongedaan kon maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. En kijk, dat is nu het mooie. Dat kan ik nu. Men kan niets ongedaan maken. Alles wat men overdoet... ...weegt dubbel. Dat is onzin. Wat men ongedaan maakt is weg. Hoe kan het dan dubbel zijn? Eens kijken, die aanrijding gebeurde op de tweede juli s'avonds om 9 uur. Nu, dat is het bijna. We moeten dus voortmaken. Pas toch op, heer Olly. Men kan niets ongedaan maken. Alles weegt dubbel. Nu moet jij eens goed luisteren, jonge vriend. Het is nooit te laat om een gemaakte fout te herstellen. Zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. En jij zou er goed aan doen om de woorden van een ouder en wijzer iemand ter harte te nemen. Je eigen wijsheid is soms meer dan ik verdragen kan. Geen woord meer. Daar gaan we. Tom Poes merkte dat hij naast heer Olly in de oude schicht zat. Net zoals op die avond van de 2 juli. Nu bijna een half jaar geleden. Het was zomer en de ondergaande zon wierp een vriendelijk schijnsel over de landweg. En hoewel hij ongerust was over wat er komen ging... vond hij toch wel een prettige gewaarwording naar de duisternis en de sneeuw. Oh, het is toch merkwaardig wat er hier allemaal kan... En het is mooi om stilletjes een fout te gaan herstellen. Je ziet hoe het gaat. Men rijdt en men rijdt en men let niet op de snelheidsmeter. Die werkt trouwens niet. Je moet hem laten nakijken, heer Bommel. Men let niet op de snelheidsmeter. En voordat men het weet, komt de bocht in het zicht en dan is het te laat. Daar is de bocht. Oh, de Dalferse bocht. Ik zie hem wel, jonge vriend. Dit keer ben ik paraat hoor. Ik ben immers bezig om de 2 juli over te doen. Ik ga die botsing ongedaan maken. En wat er toen gebeurde zal mij geen tweede wad passeren. Het is opnieuw gebeurd. En nu heb ik nog wel rekening met de bocht gehouden. Wat heb ik verkeerd gedaan? Hey, als je weer eens in slaap valt, kijk dan eerst of er niemand achter je rijdt, druil hoor. Maar van weg, piraat. Het was een wagen van het vervoerbedrijf De Vlugge Jager. Die zijn best deed om voor het donker in Rommeldam te zijn. Toen heer Olly nu zo plotseling remde, bonkte het gevaarte met grote snelheid tegen de schip aan. Opnieuw gebeurt precies als op die ongeluksdag. En ik kan de verwijten van die fruitkoopman niet nog eens aanhoren. Dat had u moeten bedenken voor u het overdeed. Nee. Nu krijgt u alle narigheid dubbel. Jij hebt makkelijk praten. Maar het is toch niet eerlijk dat ik dubbel gestraft word... omdat ik iets goed wilde maken. Zegt u zelf, jonge vriend. Mijn stalletje, mijn dure vruchten... dat rost maar over de weg zonder aan de handel van een arme koopman te denken. Hoe kan dat? Ja, ja, dat heb je de eerste keer ook al gezegd, goede vriend... Ik bedoel, ik heb het ditmaal expres nog eens gedaan. Uh, ik, ik wilde het overdoen, beter doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Expres gedaan? Ik wilde een fout goedmaken. En daarom sta ik nu hier. Daarom sta ik nu hier. Ja, daar staan we nu en niets is er beter op geworden. En kijk, die bladzijde van de kalender is nu ook al zwart geworden. Het was nacht. Heer Bommel lag in zijn geriefelijk hemelbed, maar hij kon de slaap niet vatten. Rusteloos wierp hij zich van de ene zijde op de andere. Dubbel doen is dubbel leed. Hmm, is dubbel leed. Oh, dat dacht ik zelf ook al. Als ik nu eens probeer een fout van anderen ongedaan te maken... dan doe ik niets dubbel en toch kan ik iets ten goede keren. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Hm. 8 juli. Juist, in die nacht werd er een inbraak gepleegd bij de marquise de kantenkleer. Hm. Als ik nu eens terugkeer om die misdaad te voorkomen... ben ik niet zelfs als heer van stand verplicht om dat te doen... Jullie? Er hangt een misdrijf in de lucht en ik ben de enige die het kan voorkomen. Het is toch wel bijzonder om een bommel te zijn. Word wakker vriend. Waakzaamheid is vannacht geboden want over een half uur wordt hier ingebroken. Uh, ingebroken? Ja. Hier, mm -hmm. over een half uur. Ja, ja, ja, zo stond het tenminste in de krant. Uh, welke krant? Nou, de, de krant van morgenavond natuurlijk. Sta er niet te toeselen. Wacht wakker, wacht toch wakker? Wakker is iedereen, thans. Oh. En nu zou ik parbleu wel eens willen weten wat dit platte rumoer te beduiden heeft. O, over een half uur wordt hier ingebroken. Uh, het staat in de krant van morgenavond. Dit is zelfs geen misplaatste rol meer, uh, Bommel. Be uw handelwijze duidt op een totale ineenstorting van uw beperkte geestelijke vermogens. Iemand als gij behoorde niet los te lopen. Nee. Maar ik zal u weten te vinden. Daar kunt u op rekenen. Verdwijn. Het is treurig, nu tracht ik een misdrijf te voorkomen En wat is de dank, dat er een smet op mijn eer en goede naam wordt geworpen de degene, die het jaar Weer een zwarte bladzijde op mijn kalender. Maar nu heb ik er genoeg van. Toen Tom Poes de volgende morgen boodschappen deed in de stad... werd hij aangehouden door commissaris Bullebas... die hem vroeg op het bureau te komen. Verbaasd volgde hij de politiechef naar binnen... en daar trof hij ook de marquise de kantenkleer aan. Zo, jongeman... Jij gaat nogal eens met Bommel om. Mm -hmm. Misschien kan jij een verklaring geven... van zijn vreemd gedrag op 8 juli van het afgelopen jaar. Zijn gedrag op 8 juli? Dat is al een hele tijd geleden. Heeft hij toen iets raars gedaan? Daar lijkt het wel op. Maar dat kan de markiesje je beter vertellen. Hm. Het is een markant geval. Op die datum, omstreeks twee uur in de nacht... vervoegde deze, eh, uh, Bommel zich te menen en ontzag zich niet de nachtrust te verstoren met luidmisbaar. Oh. Hij verklaarde te willen waarschuwen voor een inbraak die over een half uur gepleegd zou worden, en waarvan hij de bijzonderheden kende uit een bericht in de krant van de volgende avond. Hmm. Dat geeft te denken. Hoe kon hij iets gelezen hebben in een krant die nog gedrukt moest worden? Een exorbitante ongereptheid. Maar het feit dat er een half uur later inderdaad een inbraak bij mij gepleegd werd, geeft mij zekerheid. Vedonk, hm? uit zijn gedrag valt op te maken dat hij op de hoogte van de liefstal was, waarschijnlijk zelfs medeplichtig aan dit misdrijf. Onzin, dan zou hij u niet hebben gewaarschuwd. En trouwens, waarom vertelt u dit allemaal nu pas? Een kleine nonchalance, hè? Hm? verder genoeg herinnerde ik mij dit voorval eerst heden ochtend. Oh. En nu staat het me zo helder voor de geest... alsof het pas hele nacht gebeurd was. Hmm. Heer Ollie is natuurlijk weer met zijn kalender bezig geweest. Dat is duidelijk. Er is hier niets duidelijk. Ik heb mijn vermoedens. Dat is alles. Weet jij soms meer van deze zaak? Um... Heb jij Bommel de buit zien tellen? Of een afspraak met dieven horen maken? Nee. Dan kan je het beter vertellen, ventje. Ik heb niets te vertellen. Om twee uur nachts slaap ik meestal en dat zal ik toen ook wel gedaan hebben. Zo. Als je Bommel ziet, zeg hem dan dat hij op het bureau moet komen. Aan hem heb ik ook wat te vragen. Begrijp je? Mm -hmm. Ik snap je opwinding niet. Ik heb getracht een misdrijf ongedaan te maken. Ja. Dat mij dat niet gelukt is, is de schuld van de marquise... omdat hij een heer niet op zijn woord geloven wilde. Niets kan ongedaan gemaakt worden. Net als die oude man steeds zegt. U hebt u te veel met het verleden bemoeid... en nu bemoeit het verleden zich met u. Wat bedoel je? Druk je toch wat duidelijker uit, jonge vriend. U moet bij de commissaris komen. Hij is wat? achterdochtig omdat u dingen van die diefstal afwist... die u op 8 juli onmogelijk kon weten. Vreselijk is dit alles Iedereen kan toch begrijpen dat een heer Voor wie geld geen rol speelt Niet bij een diefstal betrokken kan zijn Met ik wel nemen er staat hier een heer u die moet mij helpen U hebt van mij een dief gemaakt Een dief? Ik? Van u? Wat is dat nu weer voor onzin? Een bommel zal nooit iemand tot diefstal verleiden Dat is algemeen bekend Wat jij jonge vriend hmm, U kunt hem beter even laten uitpraten oh, Vooruit maar Praat maar uit Beschuldig me maar, ik zal wel zwijgen. Het kwam door die aanrijding. Ik was mijn broodwinning kwijt en daardoor moest ik wel. Ik, ik wist niet meer wat ik deed. Maar waarom ben je dan niet bij mij gekomen? Ik zou alles voor goed hebben, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Maar daar twijfelde ik juist wel aan. Door de harteloze opmerking die u na de botsing maakte. U zei dat u het expres had gedaan. Dat herinner ik me alsof u het gisteren had gezegd. Ah. Uh. Juist. Maar dan heb je mijn woorden verkeerd begrepen. Want ik bedoelde alleen maar dat ik het expres nog eens had gedaan. Omdat de aanrijding de eerste keer niet zo goed gelukt was. Uh, ik bedoel dat ik het wilde overdoen. Ik bedoel uh, beter doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ik wilde eigenlijk zeggen... Wacht even, daar komt commissaris Bas aan. Huh? Hij komt ook over de diefstal praten, denk ik. Verberg me, ze zijn me op het spoor ik... niet doen. Dat maakt de narigheid alleen maar groter. Het is beter Schaam je, jonge vriend. Natuurlijk moet ik deze stumper helpen. Door mijn aanrijding in de Dalverse bocht is hij gevallen en nu ja. moet ik hem oprapen. Mijn plicht zweeft me duidelijk voor de geest. Ver, ver, ver, verberg me toch. Ja, ja. Vertrouw maar op mij, vriend. En ruk niet zo aan mijn jas, dat stoort me denken. Vlug, in de gordijnen. Echt tussen, bedoel ik. Gauw. Blijf doodstil staan. Waarom? Nee. nee, dat was niet tegen u. Ik zei het tegen uh, uh, de jonge vriend hier. Dat gedribbel van hem werkt storend op mijn geestesleven. Leuk u weer eens te zien, heer Bas. Kom binnen, ga zitten. Hé, hey, daar ligt een pet. Uh, ja, merkwaardig, daar ligt een pet. Ik zei zo even ook al tegen Tom Poes: hé, hey, daar ligt een pet. Niet waar, jonge vriend? Zo, oh, zei je dat? Ja. Maar ik kom eigenlijk hier om te praten over de diefstal... die vorig jaar bij de markies gepleegd werd. Die is nog steeds niet opgehelderd. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Als wij eenmaal een spoor in handen hebben, laten we het niet meer los. Heel goed. De politie is niet zo traag als men wel eens denkt. Maar we krijgen te weinig medewerking van het publiek. Vanmorgen kwam de markies mij pas vertellen... dat je die bewuste nacht bij hem had aangebeld... om hem voor diefstal te waarschuwen. Hoe kan juist uh, uh, yes, ja yeah. ik uh, ben op die avond naar de markies gegaan om hem te waarschuwen voor de fruitkoopman uh, uh, voor de dief bedoel ik mm. uh, en ik uh, wacht eens wacht eens uh, bedoel je dat een fruitkoopman de diefstal heeft gepleegd hoe is zijn naam nee nee ik beschuldig niemand het is al erg genoeg dat ik zijn stalletje in de Dalverse bocht heb aangereden ik bedoel uh, uh, kortom ik waarschuwde de markies. onzin alles. je verbergt iets hoe wist jij trouwens dat er die nacht een diefstal zou worden gepleegd? Och, een scherpzinnig heer merkt soms meer dan eenvoudige lieden. Scherpzinnig, hè? Dus dat is het. Je beeld je in dat jij een meesterspeurder bent... die meer kan dan de eenvoudige politie. Denk maar niet dat je ons voor aap kunt zetten. Ik heb je door met je slinkse streken, bommel. Huh? Wat had je het over? ...hij denkt dat u voor detectives speelt... ...en dat u nu die diefstal op uw eigen houtje aan het uitzoeken bent. Laat het er maar denken. Dat bespaart u een hoop moeilijke vragen. Dat komt nu van die voddige detectieve verhalen. Bommel de grote speurder. Boah. Maar ik laat het er niet bij. Als hij gegevens voor de politie achterhoudt... ...is hij erbij... En van wie zou die pet zijn die ik bij Bommel vond? In elk geval weet ik nu dat de fruitkoopman van de Dalferse bocht iets met de diefstal te maken heeft. Hm, en ik erover denk, het is wel opvallend dat hij nergens meer gezien is sinds de bewuste inbraak. Nu is de politie mee op het spoor. Ik zal in de gevangenis komen. Wat moet ik doen? U moet beginnen de buik terug te geven. Tenminste, als er nog iets van over is. Ha, een uitstekend idee. Ik had het zelf niet beter kunnen bedenken. Zeg maar wat er moet worden aangezuiverd. Het kan niet aangezuiverd worden. Ik heb geen geld gestolen, maar een gouden vaas. Die heb ik ergens verborgen en ik weet niet meer waar. Hoe kan dat? Ik, ik wist niet meer wat ik deed. Ik, ik, ik had er spijt van. Nou. De volgende morgen wilde ik hem terugbrengen. Maar, maar iemand zat me achterna en, en, en toen heb ik de vaas ergens in, in de bosjes gegooid. Ik weet niet meer waar. Dat maakt het moeilijk. En ik vraag me ook af wie u dan wel achterna heeft gezeten. Zou die vaas soms... Wacht even. U gaat toch niet weer terug? Ja, jonge vriend, ik ga wel. Een heer die het afgelopen jaar in de hand heeft, staat voor niets. Maar u heeft het niet in de hand. Met al dat overdoen heeft u dat toch wel gemerkt... Ik ga ditmaal niets overdoen. Ik ga alleen maar kijken en waarnemen. Ja. Niets doen. 9 juli. Zo, daar ga ik. De morgendauw lag nog op het gras toen de oude schicht de Dalferse bocht naderde. Waar zich achter de vernietigde kraam het nederige stulpje van de fruitkoopman bevond. Heer Bommel was juist op tijd om de koopman naar buiten te zien komen... met een pakje onder de arm. De stakker keek op nog om. Doch spoedde zich in één gedoken de weg af. Daar gaat hij, om de gestolen vaas naar de markies terug te brengen. Precies zoals hij verteld heeft. Het is toch wel bijzonder dat ik dit van voren af aan kan volgen... alsof het opnieuw gebeurt. Een heer voor wie tijd en geld geen rol spelen... is toch tot merkwaardige dingen in staat... Als de rest van zijn verhaal klopt, zal hij nu binnenkort bang worden... en de vaas ergens weggooien. Ik ben benieuwd wie hem zo aan het schrikken heeft gemaakt. Ah. De fruitkoopman vergat zijn goede voornemens... en zette het op een lopen zonder verder nog op of om te zien. In draf zette heer Olly de vluchteling na... om te weten te komen op welke plek de vaas zou worden neergegooid. Oh, oh, dit gedraaf in de vroege morgen is eigenlijk te veel voor mijn tegenstel... Mijn dokter zou dit nooit goedkeuren. Waarom brengt die sukkel die vaas dan ook niet netjes naar de marquise terug, zoals hij van plan was? Dan had ik nu niet helemaal naar het verleden hoeven terug te gaan om te zien waar hij de vaas neergooit. Domweg neergooit, omdat hij denkt dat hij achtervolgd wordt. Trouwens, wie achtervolgt hem eigenlijk? Ik zie niemand. Op dat moment naderde een motorfiets waarop commissaris Bas gezeten was... Bevreemd bekeek de politiechef de wetloop in de prille morgenuren. De koopman had sterk het gevoel dat hij achtervolgd werd. En dat was niet onbegrijpelijk, want heer Bommel had nu alle omzichtigheid laten varen... zonder te merken dat hij op zijn beurt gevolgd werd. Want de commissaris had al dat gedraaf met argwanende ogen aangezien... en baande zich nu als derde een weg door de struiken. Halt! Wat is er te horen op dit uur van de dag? Huh? Huh? Ik loop niet verdacht. Ik loop als een heer die haast heeft. Het is een vrij land en er is geen wet die mij verbiedt om haast te hebben. Het is verboden om zich buiten de paden te begeven. Huh? Ik ga je bekeuren, Bommel. Huh? Hoe is je naam? Ik heb geen tijd. Ik ben niet naar het verleden teruggekeerd om op bospaden te lopen. Ik moet... Uh... Nee. Huh? Overdoen, huh? Met knipperende ogen... keek het commissaris naar de zwaaiende boomtoppen... waar hij even... een doorzichtige grijzaart meende te ontwaren. En tegen de tijd... dat hij zijn verbazingweermeester was... was heer Bommel verder gegaan... met een spurt die hem steken in de meek gezorgde. Oh. Oh. Oh. Zo kwam hij... op juiste tijd oh. Oh. Oh. om te zien... hoe de angstige fruitbaas... het pakje van zich wierp. Oh. De vaas is in die holle boom gevallen... Oh, dat heb ik duidelijk gezien. Ach ja, voor een heer die toegang tot het verleden heeft, kan niets verborgen blijven. Dubbel doen is dubbele last. Ja? Wee. Ja, dat, dat hebt u wel eens eerder gezegd, maar ditmaal gaat het niet op. Ik heb niets over gedaan, ik ben alleen maar even wezen kijken. Ik heb dus niets aan gebeurtenissen veranderd, als u begrijpt wat ik bedoel. Alles... Heeft invloed op het gebeuren. Huh? Ook de worm die door de aarde kruikt. Huh? Dubbeldoen maakt zwarte dagen. Oh, zeg zeg. Kom oh, no. op! Oh. is pas weer. De tegenwerking wordt me te veel. Wat nu te doen. Huh? Er is weer een kalenderblad zwart geworden, heer Olly. U hebt dus weer iets verkeerds gedaan in het verleden. Daar deugt niets van. Die kalender kan zo zwart worden als rood, maar dat bewijst nog niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Integendeel, ik ben heel handig in mijn opzet geslaagd. Want ik weet nu op welke plek de gestolen fase is weggeworpen. Neem me niet kwalijk, meneer. Ik snap niet veel van zwarte kalenders en overdoen. Maar bedoelt u dat u nu weet waar de fase is? Precies. Ik heb je gangen nagegaan. Op de 9e juli ging jij van huis om de vaas aan de marquise terug te brengen. Maar je begon opeens wild door het bos te redden... waarna je de vaas in een holle boom hebt gegooid. Ja, zo is het. Ja. Iemand zat me achterna en toen raakte ik de kluts kwijt. Want dat was verbeelding. Niemand zat je na, goede vriend. Dat weet ik zeker, want ik heb je van het begin tot het eind op de hielen gezeten. Uh, uh, uh. Nou ja, dat doet er nu niet toe. Hoofdzaak is dat ik nu weet waar we de vaas kunnen vinden. Ik zal hem ophalen en dan kunnen we de moeilijkheden tot een oplossing brengen. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. De morgen na de inbraak heb ik Bommel op verdachte wijze in de omgeving zien rondrennen. Onbegrijpelijk dat ik dat niet eerder heb onderzocht. Het, het schiet me nu pas te binnen. Even duidelijk alsof het... Als het gebeurd is. Kom aan, jonge vriend. We gaan de vaas ophalen. Excuseer, heer Olivier. De vrachthandelaar zit nog in de salon te schrijen. Wat moet ik met hem aanvangen als ik zo vrij mag zijn? Uh, wijs hem een plekje op zolder waar hij zich verbergen kan voor de politie. Intussen zal ik enkele veranderingen in de afgelopen gebeurtenissen aanbrengen... waardoor hij weer beneden kan komen. Uh, en breng hem een zakdoek. De politie? Is hij dan voor het vluchtig met die goedvinden? Ik heb nu geen tijd om alles uit te leggen, Joost. Kom aan, jonge vriend. U hebt die wonderlijke kalender bij u. U gaat dus weer iets in het afgelopen jaar doen. Dat is nu toch niet meer nodig? Het geeft alleen maar ellende. Och, kom, je bent zwaar op de hand, jonge vriend. Ik heb een ideetje. Een uitstekend plan, al zeg ik het zelf. Hmm. Je hebt een kwalijke manier van hmm", zeggen, jonge vriend. Wacht nu maar rustig af en heb vertrouwen in een ouder en wijzer iemand. Hier was het. Hier was het. Hier zag ik bommel van de zomer rennen. Hier begon de koopman in eens te rennen. Achter een nog niet nader geïdentificeerd persoon aan. Omdat hij dacht dat hij achtervolgd werd. Ja, geen wonder als u achter hem aanliep. Er moet verband bestaan tussen de diefstal van de Gouden Vaas en... Onzin. Voor ik naar het verleden terugging, vertelde hij al dat hij voor iemand gevlucht was... Dat kan dus nooit voor mij zijn geweest. Want hoe kon hij voor mij vluchten voordat ik hem achterna zat? Als je begrijpt wat ik bedoel. Hé, hey, nou loopt die bommel hier weer. Het is allemaal erg ingewikkeld geworden. Dat komt omdat u zich met afgelopen gebeurtenissen hebt bemoeid. Nu kunt u niet meer uh, oorzaak en gevolg uit elkaar houden. Ik dacht dat ik iets achter ons hoorde. Maar genoeg gepraat. Hier is de holle beuk al. Waarin zich de vaas moet bevinden. Hm? Vreemd. Vreemd. Hm? Niets dan verschimmelde aarde, dorre bladeren. Ja. Ik heb vanmorgen toch heel goed gezien dat het pakje hierin viel. Ja, maar wat u vanmorgen zag gebeuren in de zomer, maanden geleden. Toen is het herfst geworden en daarna winter. De bladeren zijn van de bomen gevallen, het heeft gewaaid en gesneeuwd. Nee, ik weet heus wel hoe jaargetijden verlopen. U hoeft tegen mij niet te praten als een weerbericht. Ja, ik wil alleen maar zeggen dat er intussen rommel in de holte is gewaaid. Je hebt een omslachtige manier om je uit te drukken, jonge vriend. Maar je opmerking is juist. Ik bedacht net zelf dat de vaas wel onder allerlei afval bedolven zal zijn... Hier is het. Precies zoals ik al dacht. Een aardig staaltje van speurderswerk, al zeg ik het zelf. De politie is toch maar niet op het idee gekomen om de gestolen vaas hier te zoeken. Halt! In naam der wet! Verhoor je niet! Wat heb je uit die boom gehaald, bommel? Verschuil je maar niet achter die stam, ik heb je in de gaten. Wegduiken, hè? Dat zal je niet helpen! Ik weet waar je bent! Waar is Bommel? Dat moet jij weten. Jij stond naast hem toen hij verdween. Ik weet het niet zeker, maar ik ben bang dat heer Olly naar het afgelopen jaar is teruggekeerd. Ah, naar het afgelopen jaar. Ja? Een jaartje teruggegaan? Dat, dat zei je toch, hè? Ja, maar waar hij precies zit, kan ik niet zeggen. Ergens in uh, juli, denk ik. Ah, ergens in juli? Dat denk je? van alle idiote, stomzinnige getuigenverklaringen... die ik ooit gehoord heb, is dit... is, is dit... Is, is... Ga weg... voor ik mijn zelfbeheersing verlies. 10 juli. Het is tijd. Nu kan ik in alle rust met de fouten uit het verleden afrekenen. Niemand te zien, dat is gunstig... Een heer die zich door het verleden beweegt... moet zo weinig mogelijk aandacht trekken. Dat geeft maar misverstanden. En daar hou ik niet van. Ik mag dit keer geen fout maken. Anders is de verwachting niet meer te overzien. Als ik de gestolen vaas nu onopgemerkt op zijn plaats terugzet... heb ik de diefstal ongedaan gemaakt. Men moet toch maar een bobbel zijn om op het idee te komen... Mijn goede vader zei altijd, oh die jongen, men kan nooit vroeg genoeg een fout herstellen. En daar houd ik mij aan door terug te gaan naar het verleden. Maar ik moet voorzichtig zijn en oppassen dat niemand mij ziet. Oh, kijk aan. Een keukenraam. Dat is opengelaten. Een onachtzaamheid die ik van Joost niet zou dulden. Oh, geen wonder dat hier vazen werden gestolen... Wanneer ik een duister persoon was geweest... in plaats van een heer met mooie bedoelingen... zou het een klein kunstje zijn om heel stil... Oh! Sapristie! Wat is dat? Het lijkt waar je wel... of onverlaten bezig zijn het huis af te breken. Oe. Ik hoop niet maar dat niemand het gehoord heeft. Johan! Breng mijn ruiterpistool. Alsjeblieft, heer Marquise. Hier moet het kanaille ergens zitten. Ja. Voorwaarts, Johan. Ga de hoek om en houd de kaars omhoog. Het eerste schot moet raak zijn, net als de vorige keer. Als ik niet vlug een schouwplaats vind, wordt er op mij geschoten. En dan kan mijn tegenstel niet tegen. ho. <tie> Jan Hagel is in de wijnkelder afgeruild. Thans kan het niet meer ontsnappen. Alles valt tegen. Ach, het is wel een zeer donker verleden waarin ik verzeild ben geraakt. Ga naar omlaag en houd het licht omhoog. In deze ruimte wil ik zeker van mijn schot zijn. Ik zou niet gaarne een nobele wijn in het vat treffen. Parbleu! Het krapuul heeft zich achter mijn rode port verscholen. Ga daar staan, Johan, en hef de kaars. Juist, ja, nu geen beweging meer. <totstuken> Ach, ah, ah, Frus, een zeerlootlotte gevoltrekker die om Ravance roept. Mijn belegen port geraakt. Herneem uw positie, Johan, en beef niet zo met die kaars. In een situatie als deze moet het hoofd koel en de hand vast zijn. Er wordt geschoten. In de buurt van huizenkantenkleer, dunkt me. Hmm, dat moet onderzocht worden. Want zoiets duidt op onlusten. Heer Olie stortte zich met een wanhoopskreet door het glas van het kelderraampje, spartelend en kronkelend trachtte hij zich naar buiten te wringen... maar dit lukte slechts gedeeltelijk. Halverwege bleef hij steken... als een kurk in een fles. Beklemd steunend... deed hij verwoede pogingen... om zijn vormen door het raamkozijn te persen. Maar dat viel niet mee. Ronde lichamen gaan nou eenmaal niet... door vierkante openingen... van ongeveer dezelfde omtrek. Want dan wordt het lichaam... of het vierkant uit zijn verband gerukt. Ditmaal gebeurde dat met het vierkant... Toen het kozijn krakend uit de muur losliet en heer Olly naar buiten schoot. Ja, Op handen en voeten zocht de beklagenswaardige heer een goed heenkomen. Maar daarbij merkte hij niet dat de vaas, waarom alles was begonnen, in de kelder terugviel. Het kostbare voorwerp plonsde in een kelderputje. Ontredderd vluchtte heer Olly de nacht in. Het kozijn nog om zijn tors. Halt! Wat doe jij hier? Oh, uh, dag commissaris, ik uh, uh, wandel een beetje. Een beetje wandelen? Ja. Huh? En die omlijsting is zeker tegen de kou. Ja, dat, ik wil er toch meer van weten? Uh, oh, uh, laat me door, ik, ik wil weg. Ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb haast. Ja, haast? Huh? Ja. ja, dat begrijp ik. Maar jij blijft hier tot ik je een beetje heb opgeschreven. Boboomel. Dit is nu de tweede keer. En altijd met b -b Bobbel. Altijd dezelfde. Door dit kozijn is hij verdwenen. Bobbel! Ik, ik, ik raak over mijn toeren. Excuseer, jonge heer, maar is het u bekend of hier Olivier nog lang weg zal blijven? Ik denk wel dat hij voor twaalf uur terug zal zijn, want dan begint een nieuw kalenderblad. Juist, ja... Past me natuurlijk niet om mij in heer Olivier's gedrag te verdiepen. Maar er zijn toch dingen die mij aan het denken zetten. Met u goedvinden. Ja, ja, dat begrijp ik. Neem bijvoorbeeld de fruithandelaar die op zolder logeert. Elke keer als ik daar met een verversing kom... verbergt hij zich schrijend in een hooikist. En smeekt mij om hem niet in de gevangenis te werpen. Zoiets geeft beklemming is zeer betreurenswaardig in een fatsoenlijk huis. Bovendien is de wijze waarop heer Olivier gaat en komt... weinig ongebruikelijk, wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Het is heel vreselijk. Ik ben een gebroken heer. Spiegel je aan mij, jonge vriend... en tracht nooit om het verleden te veranderen. Dat is fout. Neem dat van mij aan. Mm -hmm. Alles is verkeerd gegaan. De vaas heb ik ergens in het verleden verloren... En ik heb me zo verdacht gemaakt... dat ik nu wel als dief zal worden gebrandperkt. Ach, ach, dat dat mijn goede vader is moeten weten. Wij, nee, wij nee, die het overdoen... de volle jaren... de volle lasten... Daar heb je hem weer hij heeft gelijk, dat zie ik in. Ik heb verkeerd gehandeld. Als ik het kon overdoen, zou ik niets overdoen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wacht eens. Daar zegt u zoiets. Ik weet iets om u uit de narigheid te helpen. Och ja. Op jouw leeftijd denk ik me al gauw dat men een oplossing voor alles weet. Nee. Maar nu de jaren met dubbele last op mij drukken, weet ik beter. Luister. Alle narigheid is begonnen toen u de kalender in handen kreeg. In plaats van hem terug te geven, gebruikte u het ding om in het verleden dingen te gaan overdoen. Ja, ja, je hoeft het er nog eens in te wrijven. Ik weet hussel wat er gebeurd is, want ik heb het dubbel meegemaakt. Goed. Dan moet u naar de datum terugkeren waarop u de kalender voor het eerst in handen kreeg... en hem dan aan de oude teruggeven. Ongebruikt, zonder iets over te doen. Zonder iets over te doen? Ja. Maar eigenlijk doe ik dan wel iets over, als je begrijpt wat ik bedoel. Met het afgelopen jaar bemoei ik me niet meer. In het vuur met dat ding. Goed gedaan. De zwarte bladzijden uit het verleden zijn wit geworden. Door loutering. Na wie komt hij? Een, een, een vreemd iemand, vol onverwachte trekjes als je begrijpt wat ik bedoel. Hij scheen tevreden te zijn. Ja, natuurlijk. Hij en ik hebben een paar meningsverschillen gehad, maar dat is nu voorbij. Ik kan nog niet helemaal instemmen met zijn gewoonte om mijn venster onverwacht open te smijten en mij toe te schreeuwen. Maar ik moet erkennen dat hij ditmaal mijn diepere gevoelsleven heel fijntjes heeft aangevoeld. Ik ben een gelouterd heer, als je hem volgen kunt. Een nieuwe dag is aangebroken. Een nieuwe dag die om daden vraagt. Wat achter ons ligt, moeten we met rust laten... en we moeten ons alleen maar bemoeien met wat voor ons ligt. Als je dat goed begrepen hebt... zijn de afgelopen gebeurtenissen niet vergifs geweest. Hmm. Daar komen de commissaris en de markies aan. Laat ze komen. Ik heb mijn kalenders achter mij verbrand... en ik sta pal. Ze komen. Ik zag ze door het zolderraam. Help me. U hebt voor mij een dief gemaakt. Ik sta pal. Jij hebt van jezelf een dief gemaakt, maar ik heb daaraan ook schuld. Ga daarom terug naar de zolder en laat mij alleen. Gelouterd zal ik de moeilijkheden oplossen. Ik ben u een verklaring schuldig. Ja? Gezijd enigszins... Uh betrokken geweest bij de diefstal van mijn gouden vaas. Hmm. Wel nu, die diefstal schijnt op een misverstand te berusten. Oh. Ge moet weten dat in de tijd een putje in mijn wijnkelder van een nieuw rooster werd voorzien. En hedenmorgen was dat putje verstopt, zodat het rooster moest worden weggebroken. Hmm. Wie schetst mijn verbazing toen het gestolen... Uh, het, het vermiste kleinoot in dat putje bleek te liggen? Huh? Dat bewijst dus... Huh? Dat huh? bewijst dat de vaas daar altijd heeft gelegen... en dus onmogelijk gestolen kon zijn. Huh? Het huh? bewijst dat de politie, ja. die al genoeg te doen heeft... Met een lichtvaardige aangifte is lastiggevallen. En Bommel hier heeft de verwarring nog verhoogd door privédetectieven te gaan spelen. Maar laat ik u beiden nu eens één ding zeggen. Dat, dat hoeft niet, heer Bas. U hebt het moeilijk gehad. Maar moeilijkheden loteren ons, als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe is het afgelopen, heer Olly? Ja, hoe is het afgelopen? Kom rustig naderbij en rust geen verdenking meer op je... want het is gebleken dat de vaas al die tijd in de kelder van de markies heeft gelegen. Huh? Hoe kan dat nou? Als ik hem heb meegenomen, kan die toch niet in de kelder gelegen hebben? <laughs> je moet het uit een andere hoek bekijken, net zoals de politie. Als de vaas al door in de kelder heeft gelegen, kan je hem immers niet hebben meegenomen. Ik heb die diepstal ongedaan gemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Huh. En nu ga ik een fout uit het verleden herstellen. Wat? Zie daar, een gepaste schadevergoeding voor het stalletje. Zodat je de nering in de Dalverse bocht weer kan gaan uitoefenen. Men hoeft niet naar het verleden terug te gaan om fouten goed te maken. Daar is het heden voor. Ik kan je niet genoeg wijzen op het leerzame hiervan, jonge vriend. Zelfs ik moest eerst gelouterd worden om dat te beseffen. Als ik het eerder had geweten en ik kon het nog eens overdoen, zou ik... Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder... met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Jeroen Stout. Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds... Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht.